Ik ben van Brakel met het NOS Journaal. In verschillende steden in Rusland zijn gedemonstreerd voor eerlijke nieuwe verkiezingen. Zij eisten dat er een onderzoek komt naar fraude bij de parlementsverkiezingen begin deze maand. Volgens waarnemers zijn toen onder meer valse stembiljetten in de bussen gedaan. De sfeer bij de demonstratie in Moskou was gemoedelijk. Mensen droegen witte ballonnen en luisterden naar toespraken. De bekende blogger Navalny, die bij de vorige demonstratie nog werd opgepakt, sprak de betogers ook toe. In het ziekenhuis in Cambridge heeft de Britse koningin Elizabeth haar man prins Philip bezocht. Ze landden met een helikopter in de buurt van het ziekenhuis. Philip werd gisteren met pijnklachten in zijn borst opgenomen. Om zijn kransslagader open te houden werd er een buisje in geplaatst. Prins Philip is de nacht goed doorgekomen. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend. De politie heeft de identiteit van een van de twee slachtoffers van de schietpartij in Houten bekendgemaakt. Het gaat om een man van 47 uit Wijk en Aalburg. Gisteravond werd hij samen met een nog onbekende man doodgeschoten. De dader, of daders, zijn nog voortvluchtig. In Nigeria zijn bij gevechten tussen de politie en leden van de militante beweging Boko Haram... zeker 50 mensen omgekomen...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 Het weer vanmiddag wolken, velden en zon. Temperatuur 8 graden. Vanavond wisselen bewolkt en droog. Komende nacht vanuit het westen regen. Op eerste en tweede kerstdag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A7. afstandijk Groningen tussen Jouwen en Groningen. Op de A20 hoek van Holland Gouda tussen Spaanse polder en Knopend Gouwen.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 Pom, pom, pom. Hebben we die ook weer gehad. Hey, pom, pom pom, Hij blijft zo lekker in deze plaats van Paul McCartney en we all stand together. Welkom bij u twee van Samford op zaterdag. Zo vlak voor de kerstdagen. Leuk dat jullie allemaal luisteren en blijft luisteren. Tot aan vijf uur vanmiddag, want we hebben nog heel veel gezellige radio voor je in petto. En heel veel andere informatie, Albert-Jan. Ja, en ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand, want om half vier is het weer zover. Dan hebben we de evenementenagenda en het zal u niet verbazen dat het natuurlijk... Kerst, kerst, kerst. Met name op eerste en kerstdag en tweede kerstdag vele activiteiten zijn en vanavond ook al zelfs. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Om half vier is de evenementenagenda aan, aan de beurt. Verder hebben we dit, dit uur nog diverse Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door, de, tussen de kiasmuziek door kan ik wel bijna al zeggen. En uh, natuurlijk uh, veel, veel meer nieuws en sport. En mag je kijken naar het derde en laatste uur. Wat hebben we deze week als gedicht van de week? Uh, wil je het al verklappen of niet? Ja, deze kan ik wel verklappen, want hier, kan ik, hier kunnen we niet omheen. Want ik heb maar ik heb zoveel gedichten gekregen. Het gaat allemaal over kerstmis natuurlijk. Oké. Okay. Dus dit is een hele gevoelige over kerstmis. Straks om kwart voor vijf bij CFM. Maar eerst gaan wij even lekker rocken. Around the Christmas tree.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 Ja. Wat voor kerstpakketen? Waarom nou, nou, Ja, maar dat je zegt jongen, jongen wat een kerstpakket? Of kerstpakketten dat je zegt Tjonge, jongen waar hebben ze die oude kleren zoi vandaan gehaald? Kerstpakketten dat je zegt Tjonge, jongen waar hebben ze die oude kleren zo vandaan gehaald? Ja, dat is weer nieuw. Oh, dat doet u die dan maar. Die hebben we niet.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 Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dan ga ik dan maar weer. Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Tot de volgende keer. De buurt Goedemorgen. Uh, ik ben een klomp. Hebben we ook kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? Algemene kerstkaarten. Nou, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. Kerstkaarten zonder prettige kerstdagen. Kerstkaarten met hartelijke uit. doet die Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke groenten, doet die grim? Nou, dat is weer nieuw. Hmm, nou doet u die dan maar? Die hebben we niet. Maar wat hebben u dan voor kerstkaarten? We hebben helemaal geen kerstkaarten. Goedemorgen. Goedemiddag.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 in een draai ik hem ook lekker zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort de André van Duin met de kerstsuper. Bloemendaal. Op... Oh, wat is dit nou weer? Bloemendaal? Vind alles goed hoor. alles goed? Is het nee, maar, ja, nee. Dit, dit komt helemaal goed. Dit is beter. <thatst diasOLOEN> rust in de zaak. Want uh, Rob is aangeschoven. Goedemiddag, Rob Petersen. Ja, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert Jan. Ja, als we jouw zwoele uh, stem horen, dan betekent dat autosports. Ik dacht gedicht. Ja, ik had best wel eens een keer gedicht voordragen, oh, no. maar ja, het blijft autosport op de een of andere manier. Ja. Nou, dan gaan we er maar. Twee mooie berichten over de autosport. Allereerst natuurlijk uh, Formule 1. Grote teams zoals Red Bull, uh, Ferrari en McLaren hebben inmiddels uh, te laten weten dat hun wagens voor 2012 al gereed zijn. En dat ze op 7 februari in uh, Geres in uh, diep in het zuiden van Europa gaan testen met hun nieuwe wagens. Dat is mooi nieuws voor de fans van deze topteams. Andere teams hebben dat nog niet en hebben wel degelijk een probleem omdat er nieuwe reglementen zijn in de Formule 1 weer, zoals ieder jaar en dat levert steeds meer problemen op. Ook toch wel een klein beetje problemen voor de enige Nederlander die probeert in de Formule 1 te komen. Hij blijft heel erg positief. Zijn naam, Giro van der Garde, probeert van alles. Maar inmiddels is er concreet alleen nog maar een, een stoel te verkrijgen bij Hispania Racing, de HRT-team. Waarvan je kunt afvragen of je daar in de Formule 1 wil rijden. Het kost alleen maar geld en je rijdt helemaal achteraan. En ja, Williams heeft nog een plekje over. Maar daar zie ik zo graag Rubens Baricello toch op de een of andere manier weer terugkomen. Ja. Baricello die trouwens uh, 5 miljoen gaat meenemen uit zijn eigen geld... om nog een jaar te willen racen. Maar zelfs dat wordt overboden... ongetwijfeld door sponsors zoals... McGregor die Guido uh, van de Garden steunt. Dus het is eigenlijk een enorme financiële dans... en geef mij dan maar gewoon... lekker historische races. Even een andere vraag... Uh... Formule 1 kost een heleboel geld. He, ontwikkeling van die auto's, uh, al de mensen die daar werken. Maar laatst hoorde ik een verhaal over dat, dat uh, Formule 1 het geld dat binnenkomt, eigenlijk puur uit de merchandising komt. Nou, het meeste geld bij de Formule 1-teams komt uit merchandising. Uh, dat levert natuurlijk heel veel geld op. Er wordt gesponsord in zo'n team. Maar ze verkopen zoveel daaromheen. Ja. En ze delen natuurlijk mee in de grote pot. He, het Concorde Agreement, zoals dat heet in de Formule 1. Ongetwijfeld natuurlijk ook vastgelegd in Parijs op uh, Place de La Concorde, want daarom heet het zo. Daar zit ook de VIA. En daar vindt het grote geldverdelen plaats. En er is uh, twee jaar geleden afgesproken dat alle teams een bepaald budget mogen hebben uh, in de Formule 1. En daar niet bovenuit mogen komen. En nu, na twee jaar, zijn de grote drie topteams al uit dat overleg gestapt. En hebben gezegd van, nou houden we ons niet meer aan. En nee. wat krijg je dus? Je krijgt een soort tweedeling binnen die Formule 1. Je krijgt grote topteams die allemaal dik heel veel geld hebben. Drie, 400 mannen. En de kleinere teams redden dat niet met de ontwikkeling. Maar dat draait uiteindelijk allemaal om één of twee seconden. Ja. Ja, de Formule 1 organisatie die wilde daar toch wat aan doen door die uh, kleine teams uh, tegemoet te komen. Ja, dat willen ze ook. Ze hebben zelfs uh, gesproken over uh, zeg maar, de auto's, uh, de, het hele chassis, ter beschikking te stellen van een jaar oud. Bijvoorbeeld een Ferrari van uh, vorig jaar die ter beschikking te stellen het chassis dan in ieder geval aan kleinere teams. Zodat ze een heel goed chassis hebben en daarmee verder kunnen ontwikkelen. Maar uiteindelijk komt dat er allemaal niet van. Want iedereen denkt in die wereld toch alleen maar aan zichzelf. En dat is zeker geen kerstgedachte. Ja. En wat je dus ook ziet, is dat die races veel ver, steeds verder wegkomen uit Europa. Hè? Dus ja. dat, dat daar het geld zit en niet in Europa. Ja, degene die het meest betaalt, die, die heeft prijs. En ja. wij zullen nooit meer een Grand Prix krijgen op Zandvoort. Een echte Grand Prix Formule 1. Ja. Dat gaat niet meer, onze infrastructuur is niet goed. Uh, alles is verkeerd wat dat betreft. Want het zijn compleet nieuwe paleizen die worden neergezet op uh, ontwikkelingsplekken in de wereld. Ja, en midden in, midden in woestijnen Middelen maakt dat woestijn, niet, niet uit. Het kost 200 miljoen euro is ja. niemand die dat gaat betalen. Ik denk ook niet dat je dat moet doen. Ik denk als je kijkt naar, naar Zandvoort en het circuit dan moet je gewoon lekker 1 en 2 september gaan kijken naar het historische Grand Prix. Ja. Met Zo'n mooi programma, zoals ja. we nog nooit op Zandvoort hebben gehad, wordt een wereldevenement. Wanneer begint het seizoen eigenlijk weer? Uh, ja, tweede paasdag officieel is de aftrap van het eerste raceweekend. Maar we hebben 8 januari natuurlijk de, de winterkampioenschap. De tweede aflevering, de nieuwjaarsracers. Met een heel klein beetje vuurwerk aan het einde. Want die wedstrijd, toch een beetje uniek in Europa. Die begint middags om twee uur en die eindigt om een uur of zeven s'avonds. Dus echt helemaal in het donker wordt er een paar uur gereden. En dat, uh, dat brengt iets heel bijzonders met zich mee. Oké, okay. tot zover de autosport. En wij gaan weer... Uh... Kerstvieren? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. In je eentje zeker. Ja, in je eentje. Nou, <laughs> Lekker gezellig weer. Met al je vrienden op. Nou, als je alleen maar aan jezelf denkt, dan ben je heel lonely this christmas. <laughs> ja nou, dat is het juist over. That's where I'll be. I just break down as I look around. must have been made for us, because darling, this is the time of year that you really, you really need love, when it means so very, very much, so it'll be lonely this Christmas, without you, to hold. it'll be lonely it'll be so very,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 heerlijke kerstplaten achter elkaar bij op Zaterdag. Als eerste Elvis Presley en Lonely This Christmas. Gevolgd door Driving Home for Christmas. Van de altijd even goed lachende man Chris Ria. Driving Home for Christmas. Nou ja, we hadden het dus juist over. Deze Chris Ria die kan gewoon leven van het geld. Nou, leven. Leven als God in Frankrijk van het geld van deze plaat, denk ik. Ja, maak een goede kerstplaat en je bent klaar. En je bent binnen. En je bent binnen. Goed. goed, iets van een geheel andere aard. Uh, zoals u wellicht weet was er onlangs een inbraak in de kantine van S.W. Zandvoort. Maar een van de sponsoren van S.W. Zandvoort, Raymond Rode van HB Alarmsystemen BV, heeft naar aanleiding van de inbraak bij de Zandvoortse voetbalclub een mooi aanbod gedaan. S.W. Zandvoort krijgt de beschikking over zes beveiligingscamera's die hun beelden op een aparte harddisk zetten. S.W. Zandvoort hoopt... Niet dat er opnieuw ingebroken zal worden, maar mocht dat toch het geval staan zijn, dan staan de daders in ieder geval de beelden... Op beeld en die de politie mooi kan gebruiken. Wel dus... even zwaaien dan, hè, als je het inbreken bent. Maar dat is geweldig dat je een van je sponsoren uh, zo bereid weet te vinden uh, om uh, wat te doneren. En zo hoort het ook, helemaal goed. Nou, wij zijn op zoek naar een webcam. Oh <laughs> <laughs> <laughs> nou, ja, daar komt u weer, <laughs> Mr. Webcam. En we zijn nog steeds op zoek naar uh, mooie foto's van uh, de dus storm van de afgelopen uh, ja, 14 dagen. Van uh, foto's van het strand, waarin het uh, weer uh, mooi. Staat weergegeven, zodat we deze foto's wellicht kunnen gaan gebruiken op de achtergrond van onze tekst-tv. Hey, He maar u... als jij trouwens, ja, inderdaad, heel belangrijk, de tekst-tv, want daar ja. willen we de webcam ook voor gaan gebruiken. Natuurlijk, ja, dat is uh, dus, we kunnen die webcam kunnen goed gebruiken en die foto's natuurlijk ook. Hebt u mooie foto's van uh, echt Windkracht 7 op het strand? Stuur die dan naar redactieapenstaatje. Ziermzandvoort.nl. Redactie. Apenstaartje, cfmzandvoort.nl En wellicht dat uw foto gaat dienen als achtergrond op onze tekst tv. En mocht je nog niet weten, cfm tekst tv is digitaal te ontvangen. In Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest. Ga zo door. En bak hem. Bak hem niet te vergeten, En uiteraard ook Isalvoort. Ga gewoon even naar kanaal 45, kanaal 40. En beleef alles mee op tv. Christmastime. Hey you, what are you doing there? I'm Shivering on a Christmas Eve It's 99 below on my block And I freeze my stones Trying to close the window Wishing that snow would stop Then in flies a cat That's all dressed up in red With a huge toy sack Weighs 305 pounds He gave my roofline a big permanent crack I said, hey, hey you, you, get off of my house, hey, hey you, you, get down from this house, hey, hey you, you, get off of my house, don't hang around, or I'll knock you down from this house. Those jingle bells were ringing, I said, hey, take your deer and get flying, A voice says, ho, ho, ho, how are ya? Merry Christmas to you tonight. I said, it's 3 a.m. I don't need toys. I got a machine gun under my bed. So keep off of my roof or I'll have to blast your candy ass out of that sled. I say hey, hey you, you, get off of my house Hey, hey you, you, stay off of my house Hey, hey you, you, get off you big louse Don't hang around or I'll shoot you down from this house Up on the rooftop, reindeer paws Out jumps a swinging Santa Claus Up on the house top, click, boom, click Down to the ground goes Hey, I say, hey, hey you, you, get off of my house. Hey, hey you, you, get off of my house. Hey, hey you, you, get off my big house. Don't hang around, I'll shoot you down. Hey, mister, you shot Santa Claus. Hey, don't worry, kid, I only nicked him. He'll limp a little, but he'll be all right. Hey, Steve you, go see what's in the bag. Don't hang around, Oh oh oh oh Het is al 4 geweest hè? en hoog tijd voor de evenementenagenda. Nou luisteraars, houdt uw pen en papier bij de hand, want we krijgen het druk deze twee dagen. Uh, en zelfs nog meerdere dagen. Allereerst vanavond om 7 uur, Kindermusical, is, ki is er een kinderkerstfeest in de protestantse kerk, Kerkplein 1. Tijdens deze avond zullen de kinderen van de kust hun, mus hun musical het mooiste geschenk uitvoeren. De zeer enthousiaste groep kinderen die meedoet aan de musical bestaat uit ongeveer 25 jongens en meisjes in de leeftijd. Het van 4 tot 11 jaar. Tijdens deze avond worden alle adventskaarsen aangestoken en wordt een bekende kind-kerstliederen gezongen. Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd. Dan hebben we vanavond ook nog een openlucht kerstsamenzang. En uh, dat is vanaf 9 uur tot 11 uur traditioneel het kerkplein bij Café Koper. Gevuld met warme klanken, gezongen door het gemengd Zandvoorts Koper Ensemble. Het kerstrepertoire bestaat uit bekende en herkenbare klassieke kerstliederen. Het caféterras is verwarmd en op het plein branden vuurpotten. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen voor een symbolisch bedrag zijn er liedteksten te, te verkrijgen. De opbrengst gaat naar de stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid Balans. Die de minder bedeelden in onze regio bijstaat. Een glaasje gluurwijn erbij. En uh, dat krijgt u bij aanschaf van dat boekje. Dat begint dus vanavond om 9 uur op het Kerkplein. Dan gaan we naar 26 december. Kindje Wiegen. De allerkleinste kinderen zijn op tweede kerstdag... Uh, om drie uur welkom in de sint Agatha kerk voor hun eigen viering. Kindje wiegen. De aanwezige kinderen worden actief bij het kerstverhaal en het zingen betrokken. Ook mogen de kinderen een muziekinstrument meenemen of iets anders opvoeren. Een gedichtje, een koprol of een dansje. De viering duurt iets meer dan een half uur. Dag, als u wilt kunt u ook nog gaan wandelen, de zogenaamde kerstwandeling. Want IVN Zuid-Kernemeland organiseert een kerstwandeling door het ge... voor het hele gezin door de Waterleiding waterleidingduinen. Even een frisse neus halen tijdens een sfeervolle wandeling. Terwijl natuurgidsen je meenemen op een boeiende reis door de natuur. Er is veel te zien zoals de herten en ook vogels die nu als wintergasten daar bivakeren. In de duinen te vinden... ...zijn ze ook te vinden. Waar ben ik gebleven? Ja, maak kennis met de prachtige natuur van de Amsterdamse Lebatenleiding Duinen. Vertrek om 1 uur bij de ingang Oase aan de Vogelen Zangseweg. Duur anderhalf uur, deelname is gratis. Toegangskaart en aanmelden voor, voor 24 12 is verplicht via ivnzk.kerstwandelingapenstaartje gmail.com Tip, neem je verrekijker mee. Dan gaan we naar het Juttersmuseum. Speciaal op tweede kerstdag is het Juttersmuseum van 12 tot 4 uur geopend vrijwilligers vertellen nu alles over de gejutte spullen, fietsen, flessenpost en ook kunt u de zeeaquariums bewonderen in de kerstvakantie is het Jutters Museum elke middag van 1 tot 4 uur geopend, zowel voor de kleinste als voor volwassenen is er genoeg te zien entree is gratis, gratis nou schaatsen met de kerst tot 8 januari staat ook dit jaar op de Raadhuisplein de ijsbaan met gezellige muziek en sfeervolle avondverlichting naast de oliebollenkraam is er ook nog een koek en zoopi-kraam. Met gebruik van de schaatsen zit bij de entreeprijs van 4 euro inbegrepen. Ook al bij de kerstdagen is de baan van 12 tot 6 uur geopend. En de muziek wordt verzorgd door CFM. Heel goed. En winterwandelend Zandvoorts.nl vind je meer informatie. Dan, tot slot, 28 december. Winter Santa Krampi. Speciaal voor de kinderen organiseert Recreade een gezellige kindermarkt met allerlei verschillende doelactiviteiten. Zo kun je kaarsen, zeepjes en glitterkerstballen maken. Filten, een tasje versieren en nog veel meer. Van 12 tot 3 uur in en rond de protestantse kerk. Entree, 2 euro. Zo, dan krijg je toch zin een... in de kerstdagen, hè he Albert-Jan? Hey. Nou, Heerlijk, mooi hoor. Je hoeft in ieder geval niet stil te zitten. Tot zover de evenementenagenda bij CFM. Uiteraard volgende week weer bij het op zaterdag weer meer evenementen en andere dingen tussen 2 en 5. Want wij zitten er volgende week gewoon hè, op Oudjaarsdag. Ja hoor, We ja, maken hoor, dan een leuke uitzending weer van. 31 december van 2 tot 5. dan zijn we dan weer helemaal bij, bij CFM. En tot aan 5 uur zijn we er vandaag en daarna Entertainment for You. En nu de Beatles, hier is Let It Be.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 it be. Mm -hmm. I'm a Wat oh, een uh, mooie duet tussen uh, Ricky Martin en Christina Aguilera en. Nobody wants to be lonely. En daarmee werd het bijna kwart voor vier bij Zandvoort op zaterdag. En we gaan binnenkort weer met z'n allen de zee in plonsen, Helbert-Jan. Jazeker, dus vandaar dat wij er ook nu weer nog even uh, uh, aandacht aan schenken. Want zoals u wellicht weet, traditioneel staat de eerste dag van het nieuwe jaar in het teken van goede wensen, familiebezoeken en uiteraard de nieuwjaarduik. In Zandvoort wordt straks voor de 51ste keer een duik genomen in de koude Noordzee. Ieder jaar wordt geld ingezameld voor een goed doel. Deelnemers en toeschouwers kunnen dit jaar een nieuwjaarsduik, sjaal kopen... waarvan de opbrengst naar de voedselbank gaat. Wie ook het nieuwe jaar wil inluiden met een duik in zee... kan zich nog steeds aanmelden via de website www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl Meld u aan en koop een sjaal. Meld je aan en ga lekker meeduiken. Zo in het nieuwe jaar hier in Zandvoort... Here is Sydney Young Bluts and sit and wait. ...op de Zalvoorts Radio met Sit and Wait... ...en gewoon maar lekker blijven wachten totdat het gaat komen, de kerstdagen 2011... ...nou, ik heb goed nieuws voor je, ze komen eraan... ...en vanavond gaan we al met z'n allen lekker uh, zingen op het uh, dorpsvlein. ...en uh, uiteraard bij Café Koper. Nou, we hebben het al gemeld in uh, deze uitzending... ...er gaat een uh, hekwerk gebouwd worden in uh, Bentveld... ...en uh, ja, er is uh, juist binnengekomen bij de redactie... ...een verklaring van de dorpsomroeper Gerard Kuiper... En Albert-Jan leest deze integraal voor. De Zandvoortse dorpsomroeper Gerard Kuiper heeft per e-mail een verklaring rondgestuurd dat hij zolang het hek in deze vorm niet verboden wordt, hij zijn publieke functie niet zal uitvoeren. Lees hier de verklaring aan allen die dit aangaat. Enige tijd geleden is mij ter oren gekomen dat er in Benveld, gemeente Zandvoort, een hek zou worden geplaatst... ...die een vergelijking zou hebben met het toegangshek van concentratiekamp Boegenwald in Duitsland. Door eigen onderzoek en publicaties in de media is mij inderdaad gebleken dat dit op waarheid berust. De tekeningen daarvan kunt u allen via de mediakanalen terugvinden... Inmiddels is mij gebleken dat er voor het hek een vergunning door de gemeente Zandvoort zal worden verstrekt. Dit horende zijn bij mij de nekharen opgestoken. In mijn naaste omgeving zijn er in die verschrikkelijke tijd meerdere zaken voorgevallen die ik zelfs niet naar beelden van die tijd kan kijken. Ik moet er niet aan denken dat ik straks door ben van wandel of fiets en dat ik dan geconfronteerd word met een hekwerk die mijn gedachten weer confronteren met die tijd. Bij deze meld ik u dat ik hier niet mee kan leven. Totdat duidelijk is dat het hek er niet en nooit op een zodanige wijze komt, zal ik niet in de functie van dorpsomroeper der gemeente Zandvoort op enige wijze als zodanig ergens aanwezig zijn. Dit was een eenmalige aankondiging. Ik hoop dat iedereen mij hierin steunt. Was getekend Gerard Kuiper, dorpsomroeper der gemeente Zandvoort. Ah Santa Claus is coming, so be prepared Don't you cry or worry, go and get your snacky, huh? Every little thing to do is done Santa's list of toys is down the tree The key, yes, and don't forget to rush Every little one, call soon as you're sleeping Tea police will come Checking to see if every everyone is missing Don't be missing any spot Or the tattletale in Santa, he won't come You're feel the, the darlin' breeze when he breathes. The season's joy with toys and things But if you go dancing samba through the night Be warned, beware Or else you'll scare the hair off root Rudolph and a fly from here That's a fact and then you cry and rave and wish you'd behave So here this be from morning comes upon you Go to school good night Wat een lekkere Jesse Kerstplaatje over Jan. Ja. Heerlijk, heerlijk. Sinterklaas is coming to town. The Santa Band. Oh ja, yeah. the Manhattan Transfer. Heerlijk, heerlijk. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Ja, de tijd vliegt alweer voorbij. Zo, de, zo direct de uh, derde laatste uur alweer van uh, dit programma. Uiteraard met de vaste items als dier van de week en gedicht van de week en nog veel meer. Ander uh, leuk en nieuw sportnieuws natuurlijk. Voor alles en nog wat van de week. In de discotheek zat ik van de week. Om zoiets. Heel alleen te wezen. Heel, heel alleen te wezen. Ah oh, wat sneu, wat zielig zeg. Maakt allemaal niet uit. De mensen die slepen met hun kerstpakketten over straat. En wij verwarmen je met lekkere muziek bij CFM. Bedankt van deze van Den Hartman en We Are The Young. Fijne dag.